9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Tweede Kamerlid Richard de Mos probeert alsnog op de PVV-kandidatenlijst te komen. Hij is met sympathisanten een actie begonnen met een website... om als vijftigste aan de lijst te worden toegevoegd. Hij verwacht dan met voorkeur stemmen in de Kamer te komen. Vorige week presenteerde de naar de Wilders een lijst met 49 kandidaten. De mos stond daar niet op. In een kort telefoongesprek vertelde Wilders dat hij de mos gepasseerd had... omdat hij wil verjongen. De mos is 36. Slipverwerking Noord-Brabant, SNB, heeft een verlies geleden van ruim 200 miljoen euro... door het gebruik van derivaten, riskante financiële producten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een reconstructie. SNB zou dichtbij faillissement zijn... Het bedrijf is de grootste verwerker van Slip van Europa. Het is eigendom van vier waterschappen. Eerder kwam woningcorporatie Vestia in problemen door complexe financiële producten. In een reactie zegt Slipverwerking Noord-Brabant dat van een dreigend faillissement in het geheel geen sprake is. Wel komt er een oplossing om de gevolgen voor de jaarrekening te beperken. Bij niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen is nog altijd veel mis. Toezichthouder AFM deed bij 46 bedrijven onderzoek en concludeert dat beleggers vaak worden misleid. Ook staat het rendement van investeringen vaak niet in verhouding tot het risico dat beleggers lopen. De AFM vindt dat beleggers zelf beter moeten opletten, maar pleit ook voor extra wetgeving. De Nederlandse supermarkten worden steeds energiezuiniger. De supermarktkoepel CBL zegt dat ze vorig jaar gemiddeld 2,2 minder energie hebben verbruikt. In 2010 namen de supermarkten zich voor om tot 2020 elk jaar 2 energie te besparen. Supermarkten kunnen energie besparen door bijvoorbeeld koel- en vrieskasten af te dekken met deuren of flappen. Het Britse leger zal tijdens de Olympische Spelen in Londen... 3500 man extra achter de hand houden... voor het geval dat beveiligingsbedrijf G4S niet voldoende personeel kan leveren. Het bedrijf heeft problemen met de werving en opleiding van de beveiligers. Het Britse leger heeft nu in totaal ruim 13.000 mensen beschikbaar gesteld... om de veiligheid tijdens de Spelen te waarborgen. Ruim de helft wordt echt ingezet, de anderen worden achter de hand gehouden.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een behoorlijk drukke ochtendspits... vanwege het slechte weer. Er staat in totaal 195 kilometer file. Een paar bijzonderheden. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... staat voor Gorkem Gorkum 7 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Houten... 5 kilometer vanwege problemen bij de werkzaamheden. De linkerreiszoek is daar dicht. A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum 7 kilometer. Daar zijn de vrachtwagens stilgevallen. En die blokkeert uit de rechterreis. Ook. En verderop richting Breda is een ongeluk gebeurd bij de brug Gorkem. Daar staat een lange file van 12 kilometer vanaf Lexmond. Bij de brug Gorkem is de linkerreis ook dicht. Nog opvallende file ze mee op de A32-Helenveen richting Meppel. Daar staat tussen Ter Itzard en Steenwijk-Noord 6 kilometer.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 Maar dan nieuw? Natuurlijk. De Skoda Tourmodellen. Nu met een voordeel tot ruim 4100 euro. Kijk op skoda.nl Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen. Slaggever Karen Albert is vanochtend op jacht naar de steenmarten. Nou ja, niet echt op jacht, want het diertje is beschermd... en dat maakt bestrijding van deze kleine lastpak wel heel erg lastig. GroenLinks, wil meer voordeel voor groene ondernemers. Spreek zo Jan de Sap over. En we komen steeds meer te weten over het kapseizen van de Costa Concordia. Kapitein Schettino van dat gezonken cruiseschip had op televisie nog niet zijn verontschuldigingen aangeboden aan de slachtoffers of de doken gisteren opnames op uit de Zwarte Doos. De Italiaanse krant Corriere della Sera heeft een groot deel van het transcript gepubliceerd. Correspondent Rob Zoutbergen in Rome. Rob, wat voor beeld komt er uit dat transcript naar voren? Nou, Hij ja, ja, ja. komt er absoluut natuurlijk niet goed vanaf uh, in, in de transcriptie die we nu kunnen lezen in de kranten. Het meest opmerkelijk vind ik nog wat er uit het transcript. De komt is dat hij aanvankelijk probeerde een aanvaring met een rotsblok te voorkomen. Wat ertoe leidde dat hij uiteindelijk een ander rotsblok raakte met die uh, Costa Concordia. Het is een absolute chaos daar aan, aan boord van die commandopost. De stemmen zijn niet altijd goed te horen. Het is niet altijd goed te onderscheiden wie nou wat zegt. Maar de dialoog die gaat dan echt uh, zo van sluit nu de, de water, dicht de deuren. Een andere stem, dit is mijn schuld. Uh, dan een andere stem. We zitten met onze kont nu op de rots. En dan hoorden we Scipino weer. Maar het is wel belangrijk dat er geen water binnenkomt. Ja, Absoluut chaos. En dan vind ik het nog heel opmerkelijk. Dan gaan er dus nog weer tien minuten uh, voorbij. Voordat hij pas de kustwacht belt. En zegt, uh, we zitten in de Penari. Ik moest langs, een eiland, langs dat eiland varen. En er is iets misgegaan. En dan nog gelooft Scipino, als je het zo leest, nog niet. Dat het allemaal aan het misgaan is. Dat een boot... Uh, dat een enorme schip aan het zinken is en water aan alle kanten naar binnen loopt. Het ja, klinkt niet als een uh, krachtdadig optreden op. Nee, absoluut niet. En het is, kijk, hij heeft is dus natuurlijk uh, hier op televisie, hebben we hem eergisteren gezien, hij deed zichzelf als een held voor. Hij legde uit hoe hij van, van, toch van boord is gegaan. Hè. Dat natuurlijk Hij is van boord gegaan. Zo die zei, om het gesprek met de kustwacht te kunnen volhouden. <laughs> hij zegt dan ook, uh, op televisie, het was helemaal niet makkelijk, want ik moest mijn telefoon droog houden terwijl ik al in zee lag. Ja, hij was gewoon bezig om daar weg te zwemmen van het, van het schip. dat aan het zinken was met nog mensen aan boord. Zei, het was niet makkelijk om mijn telefoon uh, droog te houden. En hij zette zich niet eigenlijk en Hij heeft het eerst letterlijk gezegd, ik ben slachtoffer van dit hele systeem. Maar ja, als je nu deze transcriptie leest, dan geloof je daar natuurlijk geen moer meer van. Nee, hij houdt dus zijn verhaal een beetje overeind. Hoe, hoe is er gereageerd op dat te televisieinterview met hem? Ja, nou ja, het, is, het wordt hier natuurlijk al toch gezien dat hij nog zo'n stoepje een beetje droog probeert, uh, schoon probeert te krijgen. Ja, het droog en letterlijk schoon, zeggen van zo'n stoepje dat hij daar waarschijnlijk ook een aanzienlijk geldbedrag voor heeft gekregen. Dan gaat die bedrag 50.000 60.000 euro heeft hij daar zeker voor gekregen om zijn uh, televisieoptreden uh, te doen. Maar het speelt natuurlijk nog iets anders mee. Op 21 juli begint hier de grote rechtszaak, hè, de eerste hoorzittingen in deze, in deze zaken. Want was er gewoon voor die ja-ja, en dit is natuurlijk alleen maar... Warm lopen daarvoor. De kapitein die probeert uh, het schoon schip te maken. En, ja, en dan komt dit binnen, hè, want de krant zit er dan bovenop. Uh, de de Coriële deragere heeft tot het radarbeeld van de Compostia, Costa Concordia aan toe. En het staat allemaal online op dit moment. Rob Zoutberg vanuit Rome over die Costa Concordia en de kapitein Scatino. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de Rolling Stones voor het eerst optraden. Dat deden ze in de Marquis Club in Londen. En ter gelegenheid van het jubileum zijn er in Rotterdam maar liefst tien foto-exposities te zien. Samengesteld door Peter de Raaf van Vips Galleries, verslaggever Roel Pauw tussen de honderden Mick Jaggers. Nou, het is nog niet helemaal klaar, hè? Er staan allemaal portretten tegen de muur, die moeten nog uitgepakt worden en opgehangen uiteraard. Zonderbeurt-installatie. Een wat? Een Thunderbird-installatie. ziet eruit als uh, een dubbel uitgevoerde platenspeler. Klopt. En hier komen mijn dj's morgenavond te uh, draaien. Ik zat al te kijken wat ze nou zoal hebben gespeeld... Hè, op dat eerste optreden in de Marquis Club in Londen. Dus ik denk dat ze een paar eigen nummers hadden. Ja. ja, ze zijn echt begonnen als een coverband. Hadden ze al wel die eigen Rolling Stones sound... of moest dat ook nog helemaal gaan groeien? Uh, als je de eerste twee LP's hoort, is het echt bluesmuziek. En, en dat weekt dus af van het, het vrolijke, het zoete van bijvoorbeeld de Beatles. Zij waren rauw. The the Rolling Stone. Ik zag zo in de gauwigheid dat er tien exposities zijn met foto's en andere werken rond de Rolling Stones. Is dat niet een beetje veel eer of uh, is het eigenlijk nog te weinig? Ja, vertel mij maar eens één band die 50 jaar bestaat en die nog steeds een volle stadion strekt. Ik ben uitgepraat. Dankjewel. Van een band met deze reputatie die 50 jaar meegaat, zijn natuurlijk miljoenen foto's overgebleven. Klopt. Niet allemaal van topkwaliteit, maar toch? Ja, dat nee, klopt. Wat wij hier dus laten zien is, uh, ik heb bijvoorbeeld een aantal originele foto's die voor lp gebruikt zijn... Uh, ik heb zeer intieme foto's gemaakt door Bill Wyman. Bill Wyman, jarenlang bassist van de Stones. En die heeft dus op tournee in bussen, in, in, in vliegtuigen, in kleedkamers... Uh, foto's gemaakt zonder dat de Stones zich van een fotograaf bewust waren. Want het was een van hunzelf. En een beetje dan, undercover. Dan krijg je dus foto's die je normaal als fotograaf niet zou kunnen nemen. Is er daar eentje van te zien hier in deze ruimte? Of uh, moeten we dan ergens anders? Maar Even kijken. Ja, Ik heb hier... Uh, die is uit het cellofaan gehaald inmiddels. Dit is bijvoorbeeld in een tourbus, schitterende foto. Een ja. uh, mik met zijn hoed op. Uh, Prachtig uitgelicht. Uh, ja, als we dan even daarin lopen. Ja. Want dat is ook Bill Warmen. Uh, kijk, ik vind dit zelf twee, drie hele schitterende foto's. Dat is een, een, een pijnzende Charlie Watts. Ja, die zit al na te denken en te wachten. Want het is Bill zegt ook, hè, het, het leven in de Stones is 80% is wachten, wachten, wachten. Ja, daar kun je een hele serie van maken zelfs, blijkbaar. Ja, ja, ja. klopt. En dan hebben we ook nog uh, een van de pioniers van de Nederlandse popfotografie, Rob Bosboom. Die hangt aan de overkant. Rob is uh, aanwezig geweest op uh, 8 augustus 1964, als ik het allemaal goed zeg. Het legendarische concert dat na zeven minuten over was. Omdat Rob. de fans op het podium sprongen en uh, politieagenten de orde probeerden te herstellen. Klopt. Uh, vanaf de aankomst op Schiphol. Uh, Kijk, hier, Nick die staat handtekeningen ja. uit te de delen. Braille staat handtekeningen uit te de delen. En hier begint het publiek het podium op te komen. Kun je ook foto's kopen, hier? Alles is te kopen. Deze bijvoorbeeld, hè? daar zijn er 50 van afgedrukt. Dit is nummer drie. Ja. Die wil ik meenemen. Ja, kom. Kost die? 1250 euro. Waarom zouden mensen naar deze exposities moeten komen kijken? Nou, als je een fan van de Stones bent, valt je enorm veel te zien. Maar ook als je geen fan van de Stones bent, blijven waanzinnige foto's. I felt you live with me. Muziek van de Stones in deze reportage is trouwens ook opgenomen in de Marquee Club... maar dan negen jaar later. En toen was de opmars van de Rolling Stones al niet meer te stuiten. Groen, groener, groen. Stel staan groen, linkslicht. Gaat dat gelden voor ondernemers in Nederland? Verkeersinformatie: een opmerkelijk. ...volle drukke ochtendspits in onze HOK. Kun je wel zeggen, Marcel, 142 kilometer nog. En vooral probeer probleem nog in het midden van het dans ...op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. 13 kilometer langzaam rijden tussen Lexmond en de brug bij Gorkum. Dat komt door een ongeluk. Bij de brug Gorkum is de linkerrij ook dicht. Heeft ook gevolg voor het verkeer op de A15. Er staan in beide richtingen bij knooppunt Gorkum... files van 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Yeah, bro. Mariam hoorde u met Man on the Moon. GroenLinks wil zich sterk maken voor groene ondernemers. De partij stelt dat het huidige kabinetsbeleid op dat punt ernstig tekort heeft geschoten. Met een zogenoemde Green Deals hoopt de minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie... belemmeringen voor duurzaam ondernemen weg te nemen. Maar volgens GroenLinks heeft de regering niet genoeg het mes gezet in de regels die ondernemers dwars zitten. Lijsttrekker van GroenLinks, Jolanda Sap. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er dan nog overeind gebleven wat eigenlijk had moeten verdwijnen, mevrouw Sap? Nou ja, ik ben zelf het afgelopen jaar het land in geweest, heb met tientallen groene ondernemers gesproken. En daar zijn echt vele voorbeelden uit te noemen. Bijvoorbeeld. Ja, een, een bedrijf wat snellaadstations voor elektrische auto's wil bouwen. Ze willen er zo'n 200 neerzetten in Nederland. Bart Lubbers, die, die is de inspirator van dat bedrijf. En die zei van, nou, wij willen opladers op zonnepanelen. Opladers mag je zonder vergunning neerzetten. Zonnepanelen mag ook zonder bouwvergunning. Maar als je ze combineert, moet je ineens wel een bouwvergunning hebben. En zij moeten dan voor die 200 snellaadstations... bij 200 verschillende gemeentes, want ze staan op 200 plekken... 200 bouwvergunningen zien te regelen. Ja, maar zit het hem dan in die groene initiatieven, of is het de algemene bureaucratie die doorzit? Het is eigenlijk he, voor een groot deel de algemene bureaucratie die er weg zit en die kan zowel op lokaal als landelijk niveau zitten. He. Het zijn soms ook de regels van de mededingingsautoriteit bijvoorbeeld die ook afspraken van bedrijven om in de hele keten de productie te vergroenen in de weg zit. Het is algemene bureaucratie, maar groene ondernemers hebben daar een bijzonder last van, omdat eigenlijk als je iets nieuws wil doen je je, je heel sterk tegen die bureaucratie oploopt, omdat we vaak precies hebben voorgeschreven wat wel mag ja. en als je dan met iets nieuw komt, nieuws Kom, dan staat dat niet op het lijstje wat wel mag en dan mag het dus niet. Maar hoe los je dat op? Nou ja, dat we, we willen gewoon allereerst gewoon van ondernemers horen um, wat nou de belangrijkste concrete knelpunten zijn, zodat we die betreffende wet- en regelgeving zo goed mogelijk kunnen aanpakken. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk allerlei regels op gemeentelijk niveau, al denk je alleen maar aan, uh, aan uitzicht, weet ik veel. Uh, en dat loopt natuurlijk allemaal door elkaar heen. Is het wel zo eenvoudig dat op te lossen? Nou ja, het zit, kijk, dat voorbeeld wat we net noemden van die snellaadstations, dat zit hem dan in de bouwvergunning. Ja. En dat is dan de omgevingswetgeving die daar, die daar ook nog achter ligt. Dus in die Achterliggende wetgeving kun je wel degelijk dingen aanpakken. Maar het is zonder meer ook waar dat het ook een cultuurverandering is. Een cultuurverandering bij de overheid, bij de ambtenarij. En daarom werken we bij dit meldpunt ook samen met mensen van de Kafka Brigade. Dat is een speciale club oh, dat in Nederland. Goed. Ja. <laughs> ja, want het is de letterlijk. Ondernemers zeggen dat ook tegen me. Dat ze het letterlijk vaak ervaren als Kafkaanse toestanden. Nou, er is een speciale club in Nederland die uh, overheden ook helpt. om het voor burgers en voor ondernemers makkelijker te maken. En ook helpt bij die cultuurverandering die in de ambtenarij nodig is. Want ik denk uiteindelijk, de overheid wil er natuurlijk ook zijn... om mensen zo goed mogelijk van dienst te zijn... en niet om mensen in de weg te zitten. Gisteren presenteerde u al het plan voor burgers... om belastingvrij groene energie op te wekken. Nu uh, weer deze stimulering voor groene ondernemers. U begint vroeg met de campagne. Nou ja, dit zijn een aantal dingen waar we eigenlijk al zo'n ruim een jaar aan het werken zijn. En uh, nu heb je nog even tijd om zelf initiatieven te lanceren. Straks in augustus worden er allemaal debatten, debatten, debatten en media. Dus wij begrijpen deze kans aan. En we willen ook gewoon ondernemers in het land oproepen... om de komende weken ook zoveel mogelijk hun eigen voorbeelden naar ons toe te sturen. Zodat we straks de politiek uh, goed uh, met, met, ja, met, met de knelpunten die ondernemers zelf hebben ervaren uh, kunnen voeden. Ja, u maakt goed duidelijk wat we straks van goed links kunnen verwachten. Um, probeert u ook zo'n beetje op te vallen... tussen wat u net al zegt, de, de grote debatten die straks gaan komen? Ja, natuurlijk, want uh, kijk, het, is, het is bekend... we staan er gewoon niet goed voor op dit moment. En ik wil er keihard kei aan werken om uh, vertrouwen terug te winnen van mensen... om te laten zien dat wij de goede plannen hebben... waar Nederland nu ook behoefte aan heeft. Ja, en zit het u dwars dat uh, veel mensen toch het vijfpartijenakkoord... nog zien als een be, grote bezuinigingsoperatie? Kunt u het nog verkopen als vergroening? Ja, het is, het is ook beide. Hè? Ik bedoel, er zitten grote voordelen in. Er zitten grote stappen naar vergroening in. Waar ik nog steeds heel trots op ben... eindelijk bijvoorbeeld een belasting op kolencentrales. Daar hebben wij jaren voor geknokt. Eigen initiatieven voor gedaan... Toen redden we het niet en nu hebben we het wel kunnen regelen. En er zijn ook pijnlijke bezuinigingen op natuur, op passend onderwijs... op persoonsgebonden budget teruggedraaid. Maar er zit ook pijn in. En iedereen gaat dat voelen, daar zijn we nooit voor weggelopen. En wat ik merk, eh, nou ja, zowel op straat, maar ook bij de eigen achterban... is dat mensen toch nog steeds ook wel heel blij zijn dat we dat gedaan hebben. Ja, maar die pijn verkoopt natuurlijk slecht. Nou ja, die pijn, uh, daar moet je gewoon eerlijk over zijn. En niemand vindt dat leuk, maar heel veel mensen begrijpen wel... dat in een tijd uh, van grote crisis... waarin de overheid ook zo'n enorm gat op de begroting te dichten heeft... dat je dan keuzes moet maken. En wij kiezen dan heel scherp voor zo eerlijk mogelijk delen... en voor kansen voor groen. Goed, mevrouw Sap, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Inlander Sap hoorde u, lijsttrekker van GroenLinks. Nicky Terpstra, wielrenner, heeft geen ernstig letsel overgehouden... aan de val gisteren in de ronde van Polen. Terpstra onderging na het terugvlucht uit Polen een scan... en daaruit bleek dat hij niets gebroken heeft. Zijn deelname aan de Olympische Spelen komt niet in gevaar. Zo meldde hij aan verslaggever Edwin Schoon. Mijn eh, bijna alles is in orde. Het gewricht is in orde. Het is uh, ja, puur een bloeduitstorting die eronder zit... wat eigenlijk de pijn veroorzaakt. En uh, ja, Die moet wegtrekken. Het is nu eigenlijk echt uh, mijn knie die moet genezen... De hechting is eruit gehaald om het zo snel mogelijk uh, ja, flexibel te houden. Want ik ken, met de hechting kan ik het niet buigen En uh, ik moet nou echt twee dagen uh, ja, rusten mee houden. Ik mag het niet buigen. Ik mag wel wat oefeningen doen, maar niet uh, te veel stretchen. En uh, ja, dan hoop ik van het weekend uh, misschien een rondje te kunnen fietsen. zie een grote glimlach. De, de Spelen komen weer in zicht. Ja, inderdaad. Ik uh, kan ik weer gaan plannen. Het was voor mij uh, vooral die pijn in mijn schouder wat... Uh, wat me ongerust maakte. Want ik dacht dat, dat er wat niet goed zat met banden of spieren of gewricht. Ik ben geen dokter, maar ik voelde wel dat het erbij niet gebroken was. Maar ja, dat het toch wel pijn deed. En de uh, ja, scan uh, zegt dat het goed is dus. Je was gisteren flink geschrokken in Polen. Je bent daar niet uh, heel lekker geholpen, zei je al. Nee, toch nee, even nee. de schrik er flink in. Uh. Ja, dat heb ik weer. Of, of ik val in China, kom ik daar in een ziekenhuis terecht of in Polen. Dat zijn niet de, de ziekenhuizen waar je terecht wil komen. Uh, ja, de ben ik op zich niet zo, echt, niet zo fijn geholpen, maar gelukkig uh, kon ik snel hier terecht. en uh, Ja, weet ik nou wat er aan de hand is. Ja, dat is mooi. Gelijk alweer uh, plannen, want je zou in Polen natuurlijk uh, trainen voor de Spelen, fit worden ja. voor de Spelen. Ja. Uh, heb je nog plannen voor, uh, voor de tussenliggende periode meteen of is dat te vroeg? Ja, eerst even kijken hoe het gaat met trainen. En uh, ik hoop nog dat, uh, dat ik ergens een wedstrijd kan rijden natuurlijk. Uh, competitie is altijd fijn, maar eerst moet ik zo snel mogelijk weer uh, helemaal mobiel zijn. En uh, ja, dan ga ik verder plannen. Wat is dat met jou, met dat uh, NK-shirt? Uh, je debuut als Nederlands kampioen en uh, weer lig je erbij. Ja, inderdaad. Uh, 2010 was het in de Tour dat ik ook in de regen onderuit ging op, uh, op van het vieze grove asfalt. En het was eigenlijk wel een beetje een déjà vu nu. Maar ja, ik hoop dat dit het enige is van de vloek van de trui. We waren ook even bang voor de herhaling van Peking. Toen ging je ook vlak daarvoor uh, onderuit. Ja. Ja. ja, het is wel uh, allemaal uh, een beetje hetzelfde verhaal. Maar gelukkig uh, heb ik nou niks gebroken. Terpstra, Nikki Terpstra dus. Ja, Vier jaar geleden brak hij zijn spaakbeen in beide armen... en daardoor moest hij wel de Spelen van Peking missen. Nu ziet het er nog goed uit. valt mee zijn blessure opgelopen in de Ronde van Polen. Zijn deelname aan de Olympische Spelen van Londen komt niet in gevaar. Dan naar de Steenmarter. Tenminste, als Karin Albert er een kan vinden vanochtend. Karin, <laughs> staat het ervoor? Nou, Steenmarters ga ik echt niet vinden vanochtend, Marcel. Maar dat ligt eraan dat, dat ze nachts vooral leven en actief zijn. Nou, flink rammelen en ook met dan... van alles. Ja, flink rammelen. Ik weet niet of dat gaat helpen, velpioloog Arend Timmerman. U heeft er verstand van. Kunnen we ze lokken? Nou, lokken niet. <laughs> Zelfs voor jagers is heel moeilijk. <laughs> nou, we kunnen ze wel lokken door overal open gaten... en uh, wat laten, oude schuurtjes te laten staan en dergelijke. Dat zijn favoriete plekken. Grote bulten, takkenbulten bijvoorbeeld. Hè. Dat zijn echt... Zo kun je, zou je ze kunnen lokken. Maar dat is helemaal niet nodig, want ze zijn overal. Nee, wat heeft u ze wel eens gezien? Ik heb ze wel eens gezien, ja. ja. Hoe zien ze, ze eruit? Nou ja, je moet je voorstellen, wat groter dan een kat, wat langer... Er zijn dus forse dieren. Hè? Heel mooi, zwart aan, tegen de zwarte kant aan. Minder bruin, maar vooral zwart. En een hele mooie geel, witte bef. Ja, Ziet er mooi uit, maar helaas zorgen voor overlast. Ook bij u in het dorp, hè? Ja, ja ze zorgen natuurlijk ook voor overlast. Hè. Ze hebben geleerd om... Uh, uh, nadat ze heel erg bejaagd en verjaagd zijn door de mensen... Uh, uh, hebben ze geleerd om zich aan te passen. Dat zie je bij meer dieren. Ja, En als je je één keer kunt aanpassen dan kun je heel dicht bij de mensen leven. Als er ook een hele hoop eten is, en er is een hele hoop eten bij mensen... Hè, want het zijn alles eters, dus ze eten ook afval en noem maar op. Ze worden dus ook een beetje aangetrokken door ons eigen doen en laten. Ja, en dan kunnen ze natuurlijk heel vervelend zijn. Niet alleen dat ze, omdat het nachtdieren zijn... s'nachts over je pannen uh, hardlopen, is grote dieren zei ik al... en die de pannen optillen om te kijken of dat jonge spreeuwen of jonge mussen zijn. Maar ja, een hapje in de tuin als je je kippen loslaat, dat versmaart ze ook niet. Dus, dus uh, pas op, je ja. kippen... En we zijn hier in, ja, ik, ik spreek het gewoon verkeerd uit... als ik Eastermar zeg, hè? Iestermar, Ja, ja, dat is op z'n Fries. Ja. Ik zal het nadoen. <lacht> aan het meer bergen we meer, ja. En in het dorp, we lopen eventjes uh, om uw mooie huis heen. Ja, die ziet het niet, want u woont echt aan de rand. Uh, prachtig gelegen, in het groen. Je zou denken, geweldige plek voor Martens. Maar u heeft er geen last van, want u heeft een splinternieuw huis laten bouwen. Geen gaten, geen openingen. Bij u hebben ze niks te zoeken. Bij mij hebben ze niks te zoeken. Maar bij de behalve, wel. Ja, behalve dan dat je nest kunt nestgelegenheid bieden. He, je kunt marterkast ophangen bijvoorbeeld. Ik heb hier ook allerlei kasten hangen, maar ik heb helaas nog geen thema. Dus, ik zou nou het met, wel leuk vinden. Ik zou het prima vinden, want ik vind ook dat je als mens moet proberen te leven met, de, met wat meer met de natuur. Wij geven gauw af als het ons wat kost, als het ons een kip kost, dan zijn we in alle staten. Maar ja, als we die kip zelf los laten lopen dan zoeken we het ook een beetje op. Dus probeer met de marters en met andere dieren wat meer te leven. En natuurlijk overal is heel veel, en daar moeten we ook wat aan doen. Kijk, hier is de bioloog aan het woord, hè? Ja, ja, U heeft liefde voor die dieren? Nou ja, vooral voor de hele natuur. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Maar de dorpelingen, uh, die, die willen die kippen niet uh, kwijt aan de martig. Uh, wat moeten die doen om ze te verjagen? Nee, natuurlijk uh, willen die niet kwijt en die willen ook die overlast niet. En dat begrijp ik ook heel goed. Dus dan moet je ook wat tegen doen. Nou, dat is niet gemakkelijk... Want marters hebben een, een, een, niet zo'n sociaal leven als we denken. Dus de mannetje en vrouwtjes zijn niet bij elkaar en voeden de jongen op. Dus het mannetje is apart, heeft een apart territorium. Dus een aparte leefomgeving. En het vrouwtje ook met de jongen. En dus als de jongen groot worden, gaan die ook weer ja, erop uit. Ja, dus vandaar dat ze steeds meer komen en ze steeds meer verspreid over Nederland. Ja. En over Friesland zijn geraakt. Ja, natuurlijk, hij is ook zwaar beschermd. Dus pas op, je mag, ook, je mag hem dus niet doden. Je mag hem zelfs niet verjagen. Dus dat is een dilemma. Je moet dus voorzorgsmaatregelen treffen voordat ze ergens zich kunnen vestigen. Ja. Hè, jongen kunnen krijgen of kunnen gaan slapen. Maar zeg, want als ze er eenmaal geweest zijn... een uur geleden was ik bij een meneer uh, een eindje verderop... en die heeft vorig jaar een nest gehad. Uh, en, en toen alles, alle gaten dichtgemaakt... zij dus dacht, ik ben er vanaf en dit jaar zit er toch weer eentje. Ja, ze blijven uh, terugkomen. Ze blijven terugkomen. Er zijn er ook genoeg. Dus als er ergens een gaatje openvalt, dan... Wordt er gauw, gauw ingenomen door een nieuwe matter of de, de vorige matter. Je moet dus heel zorgvuldig alles afsluiten... En je kunt wel tijdelijk iets doen met geluid en muziek hoor ik dan wel. En je hebt van die uh, hele hoge toonapparaatjes ja. he, die ze verjagen. Maar, maar die dieren wennen daar natuurlijk ook aan. He, want ze zijn heel echt cultureel dus Eigenlijk is er niks aan te doen als ik naar u luister. Nou, moet je ermee leven? Daarom zei ik ook, probeer ermee te leven. Hou je kippen s'nachts binnen, want dat zijn nachtdieren. Maar ook om andere redenen. Wij wonen hier op het platteland, we hebben hier ook vassen. En we hebben nog andere dieren die, die onze huisdieren belagen. He, dus je moet daar gewoon meer rekening mee houden. En niet direct zeggen van, we moeten ze er maar uh, vangen en doodmaken. Want dat is helemaal niet nodig. Nee, nou, je hoort het Marcel. Ik stop hier mijn jacht. Want het heeft <laughs> totaal geen zin. <laughs> ik heb, uh, ik, die martelers zijn er en die blijven er gewoon. Nee, ik heb nog een vraag. En, ja. en, en de meneer die er alles van weet. Zijn dit nou ook die jongens die onder de motorkappen kruipen... en rubberslangen doorknagen? <laughs> nog een vraag van de presentator, meneer Timmerman. Zijn het nou ook die dieren die onder de motorkappen kruipen... en, en, en slangen doorbijten? Precies, die systeem is ja. hartstikke bekend geworden omdat hij de kabeltjes doorknagde. Waarom doet hij dat? Omdat wij je, je wilt het niet geloven, maar in die kabels verwerken wij visolie. En ze, ze zijn dol op vis. Ons eigen schuld, alweer. Ja, ja. natuurlijk. Ja. <lacht> zo gaat dat. Dus Marcel, ja. Ja, je moet toch een andere. Ik uh, ja, heb jij er last van gehad ja, onder kost je kabel. Ik heb geld hoor. <lacht> ja, de hele <lacht> slang was uh, doorgevreten. en daar rijdt hij een stuk minder om. Karin, ja, pas op. Dus de auto naar binnen en de kippen met de kippen samen. Karin Albers was in Frisland uh, op jacht, maar niet echt. Naar de Steenmarter. Radio 1. Het NOS-journaal. Mooi van Weer Weerbedrijven in problemen door riskante beleggingen. En Richard de Mos wil toch op kandidatenlijst van PVV. Het is half tien. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Na woningcorporatie Vestia is opnieuw een groot bedrijf in problemen geraakt door riskante financiële producten. Slipverwerking Noord-Brabant heeft ruim 200 miljoen euro verlies geleden door derivaten, dat schrijft de Volksrand. Het grootste slipverwerkingsbedrijf van Europa zou nu dicht bij faillissement zijn. De slipverwerker zelf zegt in de reactie dat van een dreigend faillissement geen sprake is. PVV-kamerlid Richard de Mos wil alsnog op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Partijleider Wilders passeerde hem en daar legt hij zich niet bij neer. Met een aantal sympathisanten is de Mos via een website een actie begonnen om alsnog op de lijst te komen. Eigenlijk wilde ik na het weekend uh, op vakantie gaan. Ja, er is niemand uh, die mee wilde. Uh, mijn vriendin die moest nog werken. Ja, uh, ondertussen kreeg ik heel veel mails en oproepen van mensen om mijn best te doen om uh, terug te keren op de PVV-kandidatenlijst. En eigenlijk is zo het idee ontstaan uh, om actie te gaan voeren. Houd de mos in de Kamer, zet hem op 50. En de mos hoopt dat hij met voorkeurstemmen wordt gekozen. Wilders legde hem vorige week telefonisch uit waarom hij hem had gepasseerd. Hij wil verjongen. De mos is 36. Er is nog altijd veel mis bij vastgoedfondsen die niet op de beurs genoteerd zijn. Beleggers worden vaak misleid en het risico dat ze lopen staat vaak niet in verhouding tot wat het oplevert. Toezichthouder AFM onderzocht 46 fondsen en bij bijna allemaal is wel wat mis. Beleggers krijgen erg weinig, krijgen erg weinig informatie en bestuurders zijn niet altijd integer. De AFM pleit voor extra wetgeving en waarschuwt beleggers dat ze alerter moeten zijn. Daarom staat er een checklist op de website van de AFM. Er zijn een paar hoofdpunten en die gaan over wat is de belegging, uh, wat weet je van de aanbieder, uh, hoe zit het rendement precies in elkaar, wat is het vastgoed waarin wordt belegd en hoe zit het met de controle uh, op de uh, onderneming. En uh, daarmee hopen we dat uh, degene die zijn huiswerk wil doen, dat huiswerk ook echt goed kan maken. In totaal beleggen 60.000 particulieren in niet beursgenoteerde vastgoedfondsen voor gemiddeld 92.000 euro per persoon. In het oosten van Pakistan hebben de Taliban negen agenten in hun slaap doodgeschoten. Negen anderen raakten gewond. De schutters reden in Lahore op drie motoren een binnenplein op van een huis... waar agenten in opleiding woonden en begonnen te schieten. Volgens de Pakistanse tak van de Taliban was het een wraakactie... voor de marteling van Taliban-strijders in een gevangenis in Lahore. Er komt eerder dan verwacht een nieuwe zeesluis in IJmuiden. De Amsterdamse gemeenteraad heeft ingestemd met de versnelde bouw. In die nieuwe sluis moet de bereikbaarheid van de Amsterdamse havens verbeteren. De gemeenteraad trekt 130 miljoen euro extra uit... om de Noordersluis tien jaar eerder in 2019 te vervangen. In totaal kost de aanleg bijna 850 miljoen. Door die nieuwe sluis kunnen grotere zeeschepen naar Amsterdam.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 Het weerbericht van Beer Online. Op dit moment trekt een gebied met buien over het land. Veilig kan het flink regenen en is er kans op onweer. De buien trekken langzaam naar het oosten weg. In Zeeland is de zon doorgebroken en tegen de middag is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het noordoosten maakt kans op een lichte bui. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind. En de temperatuur stijgt naar 17 graden in het noordwesten en lokaal 20 graden in het zuidoosten van het land.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 ANBB-verkeersinformatie is er nog vrij druk op de weg. Er staat in totaal 125 kilometer file. Vooral druk in de regio Amsterdam en in het midden van het land. Zo staat het nog op de A9 richting Alkmaar. Bij als meer 5 kilometer na een ongeluk. En daar is de rechterreis ook dicht. En de andere kant op rijdt het langzaam over 15 kilometer... tussen knooppunt Beverwijk en Batuwe op de A27 Utrecht naar Breda 15 kilometer... tussen Lexmond en de brug bij Gorkum door een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Nog een keer het beste bij het Evelingen de borden Den Bosch volgen. Even allemaal gevolgd wordt het verkeer op de A15 Rotterdam-Gorkum. Daar staat er vanuit Rotterdam komende 13 kilometer... tussen Sliedrecht-West en Gorkum. En vanuit Nijmegen, daar staat tussen het leerdam en het gorkum 8 kilometer. Goedemorgen, nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1 Journaal. In Frankrijk verdwijnen maar liefst 8000 banen bij autofabrikant Peugeot Citroën. De fabriek van Peugeot Citroën in Olney met 3000 werknemers moet sluiten in 2014. Terwijl de fabriek in Rennes de productie vermindert en dat kost nog eens 1400 banen. En buiten de productielijnen zullen dan nog eens 3600 mensen het bedrijf moeten verlaten. Ron Linker, onze correspondent in Parijs. Ron, wat is de reden van dit massa-onslag? Het is natuurlijk een uh, dramatisch besluit. Hè. 8000 banen is ontzettend veel, uh, ook hier in Frankrijk. Het komt niet helemaal onverwacht, want vorige week nog maakte Peugeot bekend... dat uh, in het eerste half jaar de verkoop gedaald was met maar liefst 13%. En dus moeten er drastische maatregelen worden getroffen. Peugeot heeft te maken met de gevolgen van de eurocrisis... Uh, waardoor consumenten ja, wachten met de aanschaf van een nieuwe auto. En dat betekent dat de fabriekvrak bij uh, Parijs in Olney op termijn dicht gaat. Daar werken nu dus 3000 Mensen, dan worden er nog in Rennes 1500 banen opgeofferd. Dat zijn de twee plekken waar de grootste klappen vallen. Maar zelfs dat is niet genoeg. Want in heel Frankrijk gaan er dus nog ja, bijna 3.500 banen verloren. In totaal 8.000. Ja, hoe kan dat Ron? De collega's in Duitsland doen het erg goed. Heeft de Franse auto-industrie de slag gemist ergens? Uh, wat van belang is, is dat uh, de concurrentiepositie van Franse bedrijven in het algemeen uh, erg moeilijk ligt in Europa. Dat heeft een beetje te maken met de hoge prijzen die moeten worden berekend. Omdat de toeslagen die werkgevers moeten bepalen voor werknemers leest de kosten van arbeid in Frankrijk veel hoger liggen dan elders in Europa. Ja. De kosten inderdaad. En de vakbonden, ja, want het is nogal wat, 8000 mensen. Hoe hebben de vakbonden gereageerd? Nou, de verwachte reacties hè, van de vakbonden, de grootste, die noemt het een aardbeving... zegt dat als die plannen doorgaan dat de oorlog is uitgebroken. Het is opvallend, Marcel, want eerder, eerder deze week was er nog een grote conferentie... op het Élysée paleis van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Een soort polderen op hoog niveau. Toen spraken de kranten hier nog van een nieuwe manier van dialoog voeren... anders dan onder president Sarkozy. Er waren nog steeds grote verschillen van mening over hoe het verder moet met het land. Maar men zat weer rond de tafel ja, benieuwd wat daarvan overblijft naar het bericht van vanochtend. Franse overheid, kan die nog wat doen voor het bedrijf en ook voor die mensen die eruit gaan? Dat is de vraag. Langzaam maar zeker begint in ieder geval de ernst van de situatie door te dringen in Parijs op het Elysée. Niet alleen op het gebied van de staatshuishouding, het aanpakken van de begrotingstekorten. Maar ook van de concurrentiepositie van de Franse bedrijven waar we het eerder over hadden. Minister van Sociale Zaken Touraine toonde zich vanochtend geschokt. C'est une onde de choc pour notre pays. Le gouvernement a pris la décision de mener une étude extrêmement rapide. Avec les organisations syndicales, avec les partenaires sociaux. pour savoir ce qu'est la situation à Peugeot. En prendre les décisions appropriées. Ja, dat zijn dus de, de geëikte maatregelen. Een urgente studie is geordonneerd door de regering. Aan de stand van zaken in het bedrijf Peugeot. De overheid heeft al wel wat algemene maatregelen aangekondigd. Eerder al uh, bijvoorbeeld dat een bedrijf. Dat mensen ontslaat en tegelijkertijd dividend uitkeert aan aandeelhouders. Dat dat soort bedrijven bestraft gaan worden. Dat de overheid bedrijven gaat, tussen aanhalingstekens, helpen bij het opstellen van sociale plannen bij reorganisaties. Nou ja, dat zijn maatregelen die misschien wel eens eerder uh, moeten worden ingezet dan uh, misschien verwacht uh, toen in mei president Hollande uh, de verkiezingen won. Ron, dankjewel. Ron Linker hoorde u over het slechte nieuws. Over autofabrikant Peugeot Citroën. 8000 banen gaan daar verdwijnen. Halve kilo pasta voor het ontbijt. Ga daar maar eens aan staan. Maar koolhydraten zijn onontbeerlijk... als je als toerrenner de loodzware bergen... in de etappen van vandaag over wil komen. Joris van der Kerkhof zat vanochtend aan de ontbijttafel... bij Vacan Soleil DCM. Zo, die is open. is een kilo. Een kilotje pasta, ja. Vijf, uh, vijf renners. Dus we uh, hebben in ieder geval meer dan genoeg. Hè. We hebben liever meer... Uh, of veel dan te weinig. Anders moeten we helemaal opnieuw beginnen. Dan zijn we een uh, minuutje of 10, 15 verder. En dan uh, is de lunch eigenlijk alweer voorbij voor die mannen. De lunch om half tien ochtends. Dirk van Schalen was wielrenner, is kok, heeft zijn eigen kookstudio thuis. En heeft hier een studiootje om in te koken naast het hotel staan. Twee grote koelkasten en hier een vriezer. Zou ik er even in mogen? Ja, tuurlijk. Ben ben niet omhoog. Ja, daar ligt allemaal ja. vlees. Ja. Allemaal geportioneerd vlees. Allemaal op 180 gram afgewogen. Biologisch. En meteen diep gevroren. Er wordt allemaal hier ingevroren. En zo nemen we alle spullen mee uit Nederland. Zodat we de kwaliteit van vlees kunnen waarborgen. Want stel dat we dadelijk het zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe, zedoe verhaaltje hebben. Maar dat we ons in ieder geval ingedekt... Wat dat betreft. Ja, het 0000 verhaaltje ja. Is dat er in het vlees uiteindelijk iets zou zitten. wat dan. Um, uit, uit, uit, als je op ja. doping uh, gepakt wat, wordt. Uh, dat het in het ja. vlees zou zitten? Ja. Ja. Waarop de, op de dopinglijst staat. Uh, ja, precies net zoals met Contador. Hè. Want Contador gaat ons uh, in feite genaaid. door zoiets te zeggen. Jullie Cox? Ja, absoluut. Ja, want dat was uh, vorig jaar de vraag. Heeft de, koe... heel veel, Heeft, heel de koeien op? toch genaaid? <laughs> ja, het is me natuurlijk even bekijken. Of de boeren. de boer of de dieraars. Ja. Maar, uh, maar zijn er dan nog wel leveranciers die het dan aan jullie mee willen geven? Want stel je voor, stel je voor. Ja, tuurlijk. Uh, want het verhaal, ja, het persoonlijke verhaal komt er Dat komt natuurlijk helemaal niet. Want wil je die hoeveelheid uh, uh, uh, in je bloed krijgen door, door, door een stukje vlees te eten, ja, dan moet je ongeveer uh, een kilo of uh, vijf, zes uh, vlees eten. Bordjes klaarmaken. En dat is de lunch. Ja. Mooi lunch, hè? Om negen uur, half tien. Ja. Net een uur na het ontbijt. Maar eten ze dit dan zo op? Ja, nou hier gooien ze de, de cornflakes, de muesli de rozijnen, de zemelen. Ja, van alles gooien ze hier overheen. Honing, suikers. Net wat dat ze lekker vinden. En, uh... Ja, zo komen ze aan zijn koolhydraten voor vandaag. En zal er dan eentje op uw eten vandaag als een van de eerste bovenkomen? Nou, in Parijs-Nies hadden ze er al drie, drie in een week tijd de overwinning, hè. Dus daar was ook op, op de koolhydraten. Ja, zo. de benen moeten toch het werk doen, hè? Ja, het antwoord is dus nee. Uh, maar aan u heeft het niet gelegen. Uh, uw eigen ontbijt was gewoon een boterhammetje. Ja, twee en een stukje stokbrood en dan uh, lekker Nutella-pasta. Dus ik eet eigenlijk al... Uh... Ja, al ja, zeker twee weken alleen maar Nutella pasta met brood. Ja, het, uh, ja, het, het overige ontbijt uh, vind ik niet dus zo heel erg. Uh, Wauw. En de wielrenners doen het uh, met pasta na hun normale ontbijt. En dan uh, gaan ze over een half uurtje op weg naar Alberville. Om dan aan die zware etappe te beginnen. Aan het ontbijt bij Vakantsoleid DCM wordt veel gegeten. Wie ook veel eet, de boktor. De Aziatische boktor met name. Fonds van een nest van deze insecten in Winterswijk zorgt voor veel beroering in het dorp. De tor is zo schadelijk voor bomen en struiken... dat in een straal van 100 meter rond zo'n boom met het nest... alle tuinen moeten worden geruimd. Verslaggever Tom Schouten van Omroep Gelderland... nam gisteravond al een kijkje in een getroffen straat. Ja, de straat waar de Boktor is gevonden... is een prachtig oud straatje midden in het centrum van Winterswijk. Daar staan veel oude huizen en ook de tuinen zien er hier prachtig uit. En midden in die straat staat een klein plantsoentje En daarin stond een boom, eh, want de boom is inmiddels gekapt. Eh, daarin zat dus die Boktor. En de bewoners hier in de buurt vrezen dat een hele straat er binnenkort zo uitziet. Petra Bouwhuis, eh, u woont hier op de in Winterswijk. En maandag eh, trof uw zoon hier een bijzondere kever aan. Hoe ging dat precies? Nou, hij... Uh... Eigenlijk blafte de hond naar de kever en toen ging hij kijken wat het, uh, waarom hij blafte. En toen zag hij die kever daar op de grond liggen. En toen zei hij later van mam, er ligt een uh, hele rare kever uh, op de grond. Ik zei nou ja, kijk even. En ik vond hem eigenlijk wel heel erg mooi. Het was een uh, kever met uh, hele grote voelsprieten, twee keer zo groot als zijn lichaam eigenlijk. En hij had witte stippen op zijn schild. En daar heb ik een foto van gemaakt. Uh, eigenlijk wou ik er niet zo heel veel mee. Maar ik was later uh, smiddags toch wel erg nieuwsgierig wat er voor een kever uh, dat zou zijn. Dus ik ben gaan uh, googelen uh, op internet, op plaatjes. En uh, ja, zo vond ik hem eigenlijk. Ja, Werner Menkenhorst, je ja, woont hier vlakbij uh, de boom. Die is gekapt, waarin dus die, uh, ja, die Aziatische bokter is gevonden. Wat een verhaal. Ja, ik, voor mij had het niet gehoeven. Uh, en dat het vervelende gevolgen heeft, ja, dat, is een, uh, dat zal een gegeven zijn. Uh, er zal, zoals het ernaar uitziet, het een en ander geruimd gaan worden. Uh, Daar moeten we dan nog nader over geïnformeerd worden, maar ja. ja want het ja. risico is nu dat hier in, uh, hier in de omgeving, in, in de straal hier ongeveer 100 meter omheen... dat uh, misschien alle bomen al moeten worden verwijderd. Ja, dat weten wij nog niet, want de gemeente heeft dus nog niks, geen uh, bericht aan ons uh, gegeven. Ja, mevrouw Bouw, ze zijn inmiddels een, een uurtje verder. Inmiddels heeft u een brief ontvangen van, het, uh, van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Uh, daar bent u iets minder blij mee? Ja, dat uh, is zeker. We hebben hem even doorgelezen. En uh, toen kwamen we bij een uh, bladzijde. En er staat onder in één keer dat alles netjes wordt uh, ontruimd uh, in, bij ons in de buurt. Maar dat er geen compensatie ten, uh, tegenover staat. En daar schrokken wij heel erg van. Dus ik vind het heel vervelend. Ik ben echt een beetje boos. Ja, echt wel. Een beetje, ja, echt heel erg boos eigenlijk wel. Ja, bewoners van de straat waar de boktor is gevonden. Die bewoners leggen zich er niet bij neer. Vanmiddag komt staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw naar Winterswijk. En dan zullen de bewoners aandringen op financiële compensatie. Straks dan krijgt u het laatste nieuws over een dodelijke lawine op de Mont Blanc. Eerste verkeersinformatie. John Sahoka, nog steeds zo druk? Ja, dat kunnen we zeggen zeker in het midden van het land. Marcel, op de A27 naar Breda. Nog 12 kilometer voor knoopend Gorkum door een ongeluk. De welzijn, de ook weer vrij. Daardoor staan ook behoorlijk lange files op de A15 in beide richtingen. Voor Knoop het Gorkum staan files van 10 kilometer. Radio 1 Sportzomerbus. En daarop vanochtend Mark Robin Visser is door de regen naar Drenthe gereden. Naar Valte om precies te zijn. Mark Robin, en heb je daar al gesproken of een ontmoeting gehad? Moet ik eigenlijk zeggen met een sjamaan? Ja, Marcel, ik heb zojuist de hand mogen schudden van een echte shamaan. Nou heb ik hier inmiddels in het healingcentrum gemerkt... dat dat eigenlijk niet de standaardbegoeding is. De standaardbegoeding hier bestaat uit een soort hug. Je houdt elkaar gedurende ongeveer 30 seconden even stevig vast. Maar zover ben ik nog niet, dus ik heb het gewoon bij die ene hand uh, gelaten. <laughs> uh, hier begint uh, op dit moment uh, het achtste editie... van het International Shamanic Teachings. Gebeuren. En uh, er zijn hier shamanen, hè? dat zijn dus wijze mannen en vrouwen uit verschillende culturen, bij elkaar gekomen uh, om hier de komende dagen workshops en cursussen te geven. De mensen, het zijn er ongeveer 150, staan op dit moment in een grote cirkel in het weiland. Om ons heen staat een aantal grote tenten waarin straks die cursussen worden gegeven. Er is ook veel jeugd, veel kinderen, dat is ook wel grappig om te zien. Er brandt een vuur, nog niet zo heel erg goed, want het hout is natuurlijk een beetje nat geworden van de regen. En op dit moment zijn de shamanen bezig met, eh, ja, met openingsrituelen. En ik geloof dat ik het beste maar even aan José van Eldik kan vragen wat dat precies voor, uh, voor rituelen zijn. José van Eldik is uh, docent hier uh, op het, uh, het Healing Centrum. Wat gebeurt er op dit moment? Op dit moment zijn de shamanen uh, het uh, hele gebeuren, het festival aan het openen. Ja. Op dit moment is Dancing Thunder aan het woord. Dancing Thunder, zo heet hij. Dat is, zijn, dat is een Indiaan, hè? Dat klopt. Hij komt vanuit uh, Noord-Amerika, de indianestam. Hij is daar chief vanuit uh, van oudsher. Hij heeft heel lang grijs haar, wat hij helemaal in leer heeft gewikkeld. Dat klopt, volgens zijn traditie helemaal. En hij heeft ook een veer op zijn hoofd. Dat klopt. Soms heeft hij zelfs een hele grote tooi op. En hij gaat nu met zijn openingsritueel beginnen. Want je ziet ook dat de mensen allerlei voorwerpen bij zich hebben. Dat klopt. Uh, Spelletjes en bordjes en toestanden? Ja, sommigen hebben dat die dat prettig vinden, anderen hebben dat niet. Ah. Dus dat verschilt heel erg. Ja. Uh, u bent hier docent. Wat, wat, wat, wat gebeurt hier de komende dagen? De komende dagen zijn er uh, verschillende shamanen van uh, alle delen van de wereld. Die komen hier bij elkaar, dus dat is echt een heel uniek gebeuren. En die geven les vanuit hun cultuur. Uh, geven zij les aan de mensen uh, om ze daarin mee te nemen. Ja, u zegt vanuit hun cultuur, het zijn allemaal hele oude culturen. Noem ze ze op, waar komen ze allemaal vandaan? Uh, Noord-Amerika, de Indianen, uh, afrikaans Cubaans. Uit Siberië komt een shamaan, vanuit de Joodse traditie, uit Bali is iemand en uit Mexico. Het woord shamaan, want ik heb wat huiswerk gedaan, dat komt oorspronkelijk uit Siberië. Dat klopt. Uh, ja. En het staat eigenlijk voor, want het is een soort verzamelnaam voor wijze mensen, stamhoofden, ja, die medicijnmannen. Hun eigen cultuur, die, die, die, die vanuit oudsher nog hun cultuur hebben vastgehouden en vanuit daar heel erg verbonden staan met de natuur, met de mensen, met de spirits. Dus ja met alles eigenlijk. Ja, de mensen kunnen hier aan raison van 450 euro uh, kamperen en de teaching's bijwonen. Ja, het is iets goedkoper, maar goed. Wat dat is het dan? Wat kost het dan? Ik dacht dat het uh, 350 was. Ja, maar als, je als je als ja. je oh ja, als je binnen wil slapen kost het 450. Ja, dan, ja. Zo was het. Ja. En wat leer je je dan? Uh, nou, je maakt heel erg contact natuurlijk met jezelf. Je, je, het is heel bijzonder dat je... Maakt je maakt contact met jezelf? Ja, met, met, met het innerlijk. Het thema van uh, deze dagen is relaties. En dat is een heel breed onderwerp. Relatie met jezelf, relatie met de natuur, relatie uh, in partnerschap. Dus daar leren mensen heel erg over van, wat is nou een goede relatie? Op welke manier kun je dat doen? En de shamanen die vertellen dus heel erg ook vanuit hun cultuur hoe dat is. Hoe dat zij dat doen. En die proberen de mensen bij zichzelf te brengen. Dus dat ze weer bij hun eigen essentie komen, als het ware. Ah, zodat ze weten wat voor hunzelf, dat is natuurlijk voor ieder mens verschillend. Ja. Wat voor, voor ieder mens zelf uh, belangrijk is om... Uh, ja, om, om te doen, oh, ja. om te leven. Bent u zelf al eens tot uw eigen essentie gekomen? <laughs> nou, daar zijn we allemaal heel druk mee bezig. <laughs> ja, ja, dat is een proces. Ja, dat is een heel dat proces. Dat doe je niet hier even ja. in een weekendje op de Drentse uh, nou, weiland? Je, je kunt daar wel echt heel erg... Uh, ja, je, je komt echt weer even tot bezinning. Ja, nou en, heb ik begrepen dat een van de belangrijkste overeenkomsten... tussen al die shamanen is... dat, er, dat er de voorouders heel erg belangrijk zijn. Dus contact met uh, wie er voor je was... Dat klopt. En de shamanen hebben natuurlijk uiteraard uh, vanuit uh, hun voorouders ook al hun kennis doorgekregen. Aha. En uh, vanuit die kennis, zij staan nog steeds heel erg in verbinding ook met hun voorouders. En vanuit daar uh, vertellen zij daar ook uh, ja. heel veel mee. Ja. Ik kijk ondertussen eventjes wat er uh, op dit moment in de cirkel gebeurt. Het vuur brandt inmiddels een stuk beter. Dat komt misschien door het openingsritueel van de eerste sjamaan. De, ja, de vlam gaat erin. Was ook, hij was ook net aangestoken, dus hij moet nog even op gang komen. Volgens mij hebben ze gewoon stiekem een paar blokjes opgegooid. Wie is er nu? Nog steeds is Dancing Thunder bezig. Ja, hij geeft uitleg over wat er, alle, wat er mensen allemaal kunnen zien... en okay. uh, wat er allemaal gebeurt deze dagen. Nou, Dancing Thunder die gaat straks zijn uh, cursus, zijn workshop geven... in een grote tent hier op het terrein. En uh, ik ga daar uh, straks een stukje van meemaken... En om kwart over elf uh, hoop ik uh, meer te melden over wat hier allemaal in Drenthe gebeurt. En of ik al iets dichter bij mijn essentie ben gekomen. <lacht> Tot straks. Meer in contact met jezelf bent gekomen. Mark Robin Visser vanuit Drenthe. En die storende brom zit niet in uw toestel. U hoort het, hij is nu weg. Het lag aan ons. Daklozen slepen veel persoonlijke spullen met zich mee. Soms zijn die zo zwaar dat daklozen rugkrachten en pijnlijke voeten krijgen. In Den Haag is er een oplossing voor gevonden. Daklozen kunnen gratis hun spullen opbergen in een kluisje. Verslaggever Garry van Pinkster praat met Henny van der Most. Die is de leider van dit project. Uh, dit zijn kluisjes die uh, dit project hebben we opgestart... omdat we heel veel signalen kregen van de straat... dat mensen echt een probleem hadden met het rondschouwen van hun spullen. Als daklozen moet je alles wat je nog bezit met je meedragen. Dat is heel zwaar, daar komen gezondheidsproblemen van. Mensen krijgen last van hun rug, ze krijgen last van hun knieën en van hun schouders. En daarnaast hebben ze ook heel veel te maken met verlies en diefstal van uh, hun spullen. Frank van der Schee, u bent zelf dakloze. Gaat u straks iets in zo'n kluisje gebruiken? Uh, nou, ik ben zelf net niet meer dakloos, maar ik ben er tien jaar geweest. Uh, ik hoef dus zelf momenteel geen kluisje, maar ik ben wel hartstikke blij dat ze er zijn. Want ik, ik ken het leed aan de lijve wat mensen ondervinden. Wat voor leed is dat? Uh, dan moet je je voorstellen dat je de hele dag met een kilo of 12 tot 15 aan spullen mag rondschouwen. En dat is één, dus de klachten. Wat had u allemaal bij zich? Uh, nou, zou ik zeggen: je kleding. Uh, je hebt je kleding bij. Alle papieren die je voor allerlei instanties nodig hebt. Denk aan sociale dienst, UWV, uh, et cetera. En die, alle kopietjes van alles wat je overal weer in moet leveren. Alles bij elkaar tikt dat lekker door. Het meest vervelende vond ik eigenlijk aan het feit dat je het heel de dag bij had. Ik bedoel, iedereen kan zien dat je dakloos bent. En ja, dat is nou niet echt het fijnste gevoel op de wereld, kan ik u vertellen. En werd er ook wel eens wat gestolen? Uh, ja, ik ben eigenlijk zo'n beetje alles waarmee ik ooit begon als dakloos... zat bij en niet meer in mijn tas. <lacht> zo simpel is, want hier raak je wat kwijt, daar raak je wat kwijt. Uh, af en toe staan je spullen onbeheerd. Ja, je, je raakt gewoon alles wat je dierbaar is kwijt. Is het niet ook een hele mooie plek voor een dakloos om zijn drugs te bewaren? Nee, ik denk niet uh, dat ze dat gaan doen. Tuurlijk is er een groep die drugs gebruikt. Er is ook een hele grote groep. Ja, gaat u controleren of ze hun drugs in die kluisje stoppen? Nee, dat gaan we niet controleren, want wij zijn uh, geen opsporingseenheid. Je kunt altijd, uh, als je wilt, kun je, kun je overal je drugs wel verstoppen. Maar ik, wij zien daar niet het probleem in. Wat is nou het, het ergste wat u vindt wat u ooit bent kwijtgeraakt? Foto's. Uh, ja, foto's van familie, van vrienden, je, je jeugd, herinneringen. Ja, dat, dat weegt het zwaarst. Nou, ze heb je ook kluisjes op het station, hè? Is dat dan eigenlijk niet genoeg? <laughs> uh, nou, als dakloos heb je meestal niet zo'n ruim inkomen. Anders had je ook wel woonruimte gehuurd. En een kluisje op het station kost denk ik zo gemiddeld zo'n 4, 5 euro per dag. Ja, reken dat uit op maandbasis. 150 euro is geen optie. Maar kan je ook zeggen, ja, je maakte die daklozen wel erg gemakkelijk straks. Zo blijven ze door de stad zwerven, want ja, het wordt er steeds aangenamer op. <laughs> Sorry dat ik hier een beetje om moet lachen. Nee, ik, ik, geloof, ik, ik wens niemand dakloosheid toe. Ik heb het zelfs zo lang ondervonden. Het is echt geen pretje en ik geloof ook niet dat dat het ooit gaat worden. Nee. nee, ik geloof niet dat hier een aanzuigende werking vanuit gaat. Kluisjes dus in Den Haag voor daklozen. En ze zijn er blij mee. Veel belangstelling voor. Zelfs nu al een wachtlijst. En er wordt gewerkt aan een volgende serie van kluisjes. Bij een lawine in de Franse Alpen zijn tenminste zes mensen om het leven gekomen. En acht mensen raakten gewond. Frank Renaud in Frankrijk, onze correspondent. Frank, wat weet je over de slachtoffers? We weten nog niet zo heel veel, want het nieuws is net pas bekend geworden. We weten inderdaad dat er zes mensen overleden zijn door die lawine. Maar er zijn ook nog twee tot drie vermisten. Dus de verwachting is helaas dat het dodental nog verder oploopt. Over de nationaliteit van de slachtoffers bestaat ook nog geen duidelijkheid. Er zijn Franse media die melden dat er ook buitenlanders onder zitten. Maar dat is van de officiële kant nog niet bevestigd. Waar is het gebeurd? Het is in het Mont Blanc gebergte, om precies te zijn bij Mont Maudie. En dan hebben we het natuurlijk over het grensgebied hè? Frankrijk, Zwitserland, Italië zo'n beetje. Bij een van de belangrijkste toegangswegen, de Mont Blanc op. Een drukke route ook, zeker in dit jaargetijde, een mooi weer ook. Een drukke weg dus naar boven, daar is het gebeurd. En wordt er op dit moment nog gezocht of heeft men iedereen al wel gevonden? Ja, er is om half zes vanochtend alarm geslagen... door een van de gewonden van het gezelschap... dat daar getroffen werd door die lawine. Toen is eh, ja, het peloton dat speciaal belast is... met de veiligheid in de bergen massaal uitgerukt. Die werkzaamheden zijn nog steeds gaande nu ook. En over een paar minuten, om tien uur precies te zijn... wordt er hoogstwaarschijnlijk een persconferentie gegeven... door de autoriteiten daar. Dan hopen we meer te weten. Ja, goed, Frank. Er zijn de laatste weken ook veel bergbeklimmers om het leven gekomen. Nu dit weer. Het schijnt een slecht moment te zijn om hoog in de bergen te zijn. Wordt daarvoor gewaarschuwd? Er wordt over het algemeen altijd gewaarschuwd... om goed voorbereid pardon, de, weg, de, weg, de paden op te gaan. Inderdaad, Dat gebeurt altijd. Uh, en meestal gaat het ook om ervaren uh, bergbeklimmers. In dit geval gaat het ook nog om een hele bekende toegangsroute... waar het ook ja. altijd gewoon druk is. Frank Renaud, dankjewel voor het laatste nieuws vanuit Frankrijk. Tenminste zes doden bij een lawine. Einde van dit NOS Radio 1-journaal. Wendt Lara veel beterschap. Moet mij even goed uitrusten tot maandagmorgen. Ik wens u een prettige dag verder.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 Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit weekend laat je deze kans niet liggen, want wij hebben voor jou. Hallo, Kees hier. Ik breek even in voor de minder fileberichten. Komend weekend voeren we onderhoudswerkzaamheden uit aan de A13. Daarom is de A13 afgesloten tussen knooppunt Klijtpolderplein en Delft Zuid, richting Den Haag. Vergeet dus niet te kijken op van A naar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 Word ook donor op yavne.nl. Ja Abonnementskosten voor zakelijke telefonie met 25% verhogen. KPN doet het gewoon. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie met CRM-software van Archie.